There's some light in the darkness, oh, I hope There's retribution and forgiveness, and I hope When it's time for hallelujah, I will know I've been good to my soul I've been good to my soul Keeping myself steady on a straight and narrow Oh, I hope somebody knows I've only got the best intentions, I really hope it shows za oh. I. Easier to just be selfish. It's harder when you care about the way they look at you. I've always understood I can't be perfect. I try to see the beauty in my imperfections too. But I hope there's some light in the darkness. Oh, I hope there's retribution and forgiveness. And I hope. Een mooi momentje voor jezelf, hè? Deze nieuwe uh, gloedje, nieuwe plaat, mag ik wel zeggen. Van Butcher met Good To My Soul. En ja, hij wordt flink al gesupport door de grote namen uit de dance-industrie. En voordat ik het vergeet, welkom! Welkom bij een nieuwe aflevering van See It. De enige echte dance-show die Uurtel doet. En ja, dan die uuropener. Oh, wat is hier lekker. Bankowitsch met With You. Nou ja... Zeker zijn we bij je vanavond. Twee uur lang, maar liefst. Vanavond onze uh, vriend van de show, DJ Dion Sidney. Hij is er gewoon weer bij, hoor. Ja, hij flikt het hem gewoon weer. Hij is onderweg met zijn uh, stapel USB-sticks. Om de laatste plaatjes aan elkaar te mixen. En natuurlijk is er ook weer nieuws. Je hebt ons uh, moeten missen, dus ja, dan plakken we er gewoon eventjes een extra nieuwtje aan vast. Natuurlijk... We springen die charts ook elke keer weer. Net zo hard als de bitcoin koers. Dus we gaan gewoon straks eventjes kijken wat staat er in die charts. Ik zeg, genoeg gepraat. Ready for some action. En actie, dat gaan we samen doen met Joey Bermudes en Louise Carver. En Crazy Enough, een plaats. Oh, Ja, deze doet de tour nog wel toe hoor. Hij is nog niet uit. En des te lekkerder is hij hier op de radio. Zie het. Keier door jouw speakers op jou. 104.5. 106.9. Of oh, misschien zit je wel mee te kijken. Of als televisiekanaal. Jawel, jawel. Singo kanaal 40. Leuk dat je erbij bent. Twee uur langs. Zie het. In a India. Stralen. Oh, wij wel hier. Oh, X-Winning, Crosso en Dreamer. Ditmaal in een nieuwe remix bij Jack Wins. Gewoon uit de halen, Gewoon lekker dichtbij zijn antwoord. En deze topper, joh. Ja, heb je je vakantie al geboekt? Wat wordt het? Ibiza. Nou ja, goed nieuws over Ibiza gesproken. Want, jawel. Zojuist is bekendgemaakt dat Armin van Buren en Sunny James en Ryan Marciano... ...ook deze zomer weer iedere woensdag... Van 20 juni tot en met 19 september in Club High Ibiza staan. Ja, hiermee zijn zij de eerste Nederlanders die hun vaste avond op Ibiza aankondigen. Ja, in de zomer van 2017 waren Armin van Buren en Surrey James en Ryan Marciano ook vaste gasten op het eiland. Met hun avond in High Ibiza. Dit was zo'n succes dat de formule gewoon ongewijzigd is gebleven. De avond zat mede bekend onder vele grote gastartiesten, welke in een later stadium bekend worden gemaakt. Dus Armin van Buren en Sunny James en Ryan Marciano natuurlijk. Iedere woensdag van 20 juni tot en met 19 september zet het vast in je agenda mocht je er naartoe gaan. De tickets! Ja, de voorverkoop is uh, reeds gestart. Dit kan natuurlijk via www.haiibita.com Ja, en misschien zie je daar ook al gelijk nieuws van. Ja, wat zijn die andere special guests? Ik zeg gewoon eventjes gaan. Lekker gezellig. Ja, ken je dat? De, dat je gewoon zoveel nieuwe muziek hebt dat je denkt van... wow, Ik weet niet wat ik moet draaien. Nou, dit is er zo'n avond. Alleen één plaat. Ja die, ja, die blijft gewoon in mijn hoofd cirkelen. De plaat van Camel uh, Camelvet en Elderbrook. Cola. Hij is zo lekker. En ja, het is hier best wel warm in de studio. Een kamatie over is er niks bij. Dus ik denk... Ik schenk een lekker drankje in. Nou... Cola, Elderbroek, één en één is 2, toch? Kelman en Elderbroek, Doug Farbeck. En John Costa, in een speciale tribal bootleg. En ja, bootlegs, die zijn altijd net even een extra lekker hier. Zie je het op jouw 106.9. Straks natuurlijk, meer nieuwtjes. de Charts. En jawel, hij is er De The one and only. DJ The All City. Maar nu eerst... Camel Pants. Got baby for the lighting eh? She's said for the light. She sees the vision going. Cup of after light. See how she looks in trouble See how she dances in. She sips upon the corner She gets up and takes you're coming for, it. they don't wanna let you clean it You drop it back, you're look lowly You're asking what's happening You're get getting me, now, nah, he nah Enough of the arguments but She took a Coca-Cola She can't tell the difference yet Oh. That's what you're calling for you your you you're asking what's happening you ain't getting Enough of the arguments. She tips the She can't tell the difference, baby. That's what you're calling for Overdote. Sweet, Overdote. Sweet Overdote. Oh, hier mogen ze me wel een overdoos nog geven, hoor. Wat een plaat, Dennis. Wat jou? Ik vind hem heel vet. De nieuwe mix Mesh. En ja, hoe heet die ook alweer? Sweet Overdose of the Crosses and Supreme VIP. Garlic ja. Overdose. Wat, wat is er nou weer met knoflook? Heb je knoflook gegeten of zo? <laughs> dat dat ja, er staat me... een raapje open. Dat, dat lijkt net of Jonas hier in de studio is geweest. <laughs> nou ja, altijd gezellig met die joh. Ja, ja, ja. <laughs> een groot lijkt, feest. Eén groot feest, zeker te weten. Dat was het dus vorige week... Uh, Zaterdag ook natuurlijk eh, in KV4. Ja, raadje, hoe was het gegaan? Tweede! Tweede? Nou, team CFM is tweede geworden, ja. Nou, niet slecht. Hoeveel, hoeveel deelnemers waren er? Uh, er waren twaalf teams. Nou. Twaalf teams van vier nou. man, dus nou, ja. niet slecht. toch? Nee, maar dat betekent ook weer voor volgend jaar weer een nieuwe uitdaging, hè. Ja, ja. Kunnen we volgend jaar ja. weer verslagen ja, worden. Hoe, hoe heette die team die gewonnen had? Dat is me even ontschoten. Ik weet wel dat ze met één punt hebben gewonnen. Ja, maar de naam... Eén punt. Team, ja, en... Was het niet Team Shazam of zo? Nou ja, dat, dat kan misschien, dat kan misschien. Dat, ja, ik uh... voel daar een beetje een uh, doorgestoken kaart. Ja, ja, ja. <laughs> het zou zomaar kunnen, ja. Of heb je ook nog andere luisterprogrammaatjes? Nee, meestal Shazam. Dus Shazam ja. is toch wel uh, hot of not, ja. Ja, ik, ik kan er niks over zeggen, Dennis. Uh, maar ja, toch tweede. Dat is toch, uh, op één hè? puntje uit het blote bolletje. Nou ja, je mag niet... Uh, mag. Niet, niet klagen, dat dacht maar. ik ook. Hey, waar we ook niet over mogen klagen is... Loveland. Want ja, Loveland te lanceren een tweede festivaldag. Dit jaar vindt de 14e editie plaats van Loveland Festival. Een van de langstlopende dancefestivals in Nederland. En al jaren staat het evenement aan de natuurrijke Slotelplas... in het teken van de beste house- en techno-dj's en live acts uit binnen- en buitenland. En deze zomer belooft het een zeer, zeer bijzondere editie te worden. Voor het eerst vindt het festival op twee aan één gesloten dagen plaats. De zondag staat in het teken van intimiteit. Door de capaciteit van het festival ietsje terug te brengen... onder andere Cyrus D, het techno-alter-ego van Eric Pritz... Marco, Carola, Tel of US en Adriatic zullen te zien zijn op 11 en 12 augustus in Amsterdam. De weekendtickets zijn vanaf nu verkrijgbaar voor 60 euro. En mensen die al beschikken over een zaterdagticket... kunnen deze vanaf vandaag upgraden naar een weekendticket voor 17,50. De kaartverkoop is dan ook uh, reeds gestart via de website. Ja, al... 13 jaar strijkt Loveland Festival neer op de groene grasvelden van Soto Park. Eerder werd al aangekondigd dat het evenement dit jaar plaatsvindt op zaterdag 11 augustus. En ja, vandaag is ook bekendgemaakt dat er voor het eerst een tweede dag is toegevoegd. Ook op zondag 12 augustus kan het publiek dit jaar genieten van een gevarieerde line up aan house- en techno-artiesten. Marnik Bal, dit is oprichter. Al vanaf de eerste keer dat we Loveland organiseerden, in 2005 genieten we van een ontzettend fijn en divers publiek. Dit jaar willen we graag iets terugdoen voor onze trouwe bezoekers. Het is altijd al een droom geweest om een Loveland-weekend te organiseren, en daarom zijn we ontzettend blij dat we een extra dag in het leven kunnen roepen. We grijpen de zondag aan met beide handen aan om ze een onvergetelijke ervaring te bezorgen in een intiemere setting. De verbindenissen tussen bezoekers en de organisatie centraal, en daarnaast betrekken wij graag de buurtbewoners bij deze speciale zondageditie. Wij nodigen omwonenden daarom gratis uit om deze bijzondere editie met ons te komen vieren. Ja, meer informatie hierover volgt in een later stadium. Vandaag zijn tevens al de naam van het festival bekendgemaakt. Op zaterdag zijn er onder andere Cyrus D, Marco Corolla, Dixon, de Martinez Brothers, Jeff Mills, Carrie Chandler en Stefan Watson bevestigd als de headliners. Ja, Cyrus D, ja, ik zei het al: Eric Prits. Hij geeft Loveland deze zomer een primeur. Niet eerder was deze act in Nederland te zien. Op zondag staan TaylorFuz, Adriatic, Len Fakie, Speedy J en Black Alvear op de line-up. En de volledige lijn heb, die kun je ook kijken op de site van Loveland. Tot zover de nieuwtjes. Straks natuurlijk kijken we in de charts. En we gaan zeker even knallen. Een beetje, een beetje gek doen. Ja, ik hoor je denken, wat gaat er komen? Oh, ja, bij jou is altijd een verrassing hoor. Bij mij is het een verrassing. Nou geloof me, dit gaat een verrassing worden. Dat je denkt van, ho oh, oh. Wat doet die nou? Ja, zeker te weten. Ik denk, ik denk zelf wel dat, dat het een beetje een. Uh, dat, dat we wel een uh, pijnstilletje kunnen gebruiken. Want er zijn zoveel zieken tegenwoordig. Oh my god, I need a pancake. Armin van Buren. Nou die heeft hem hoor. Samen met Bitter Rush. Dus Bitter Rush. Nee, jij zei Armin van Buren. Armin van Helden. Ja, ja jij hoort het graag. Nee, ik denk... Uh, ja. ja, ben je een beetje uh, ziek of zo? Ja. ja heb je een uh, painkiller nodig? Ja, ik denk het. Ik denk speciaal voor alle zieken in Nederland. I need a painkiller. Dit is It. Zet de rust wat harder. Jouw remedy in. Oh yeah. Oh, lekker, zegt een nieuwe flamingo drop department. En at night. Uh, wat zeg je allemaal, Dennis? De drop-afdeling. De drop-afdeling. Lekker hoor, een dropje op de tijd. En <laughs> ik, ik zei al, ik, ik heb gewoon zo'n bui, ja. gewoon zo'n gekke bui. Uh, maar dat heb jij volgens mij elke dat, week dat, wel een beetje. Elke week, nou. Het het zullen we het gewoon <laughs> even doen? God. Even een beetje gekkigheid. Ik kwam ik iets tegen. The story of Jägermeister. Ja, ik denk we zitten een beetje. We zitten een beetje richting. Uh, het carnaval. Ja, maar ja, af en toe hou ik ook wel van een hard plaatje. En dan kom ik eens, uh, de tweede kast Nou, Jägermeister. Ik zeg. Jägermeister. Jägermeister. Met z'n allen! Dennis, zet die fles even terug. Ja, ja, ja. Zometeen. Als de plaat afkloopt. Jeetje, ik, ik word wel een beetje moe van dat springen, hoor. Oh, jeetje. Maar ik vind hem wel leuk, hoor. Oh, oi, oi, oi. Ik, vind hem, ik vind hem heel goed, heel goed verzonnen. Dus één keer. Ja, Tweakers met Jägermeister, hè? Ja, dat, dat, dat had je even niet verwacht, hè? Zo'n plaatje tussendoor. Nee. Ik, ik denk, ik denk even het luie zweet eruit schudden. En, en dit werd gewoon gedraaid op climax in Duitsland, hè? Nou, ongelooflijk hè? En, en dan zie je die gasten gaan. Hè? Ja, in en in Duitsland zie... ook nog, weet je. Dan slaat het toch tien keer zo hard aan gewoon. Ja, ik zag ik, ik, van Sensation uh, zag ik een, een stuk uh, decor hangen. Sensation? Van Sensation, ja. Ja? Ja, die hele grote lichtbol. We ja, waren de helft dat we toen uh, niet konden ja, ja, ja, in Amsterdam. Toch, ze zijn er toch mee gestopt, uh, hier ook. Nou ja, <laughs> we doen er toch hef, niks mee. Hebben ze voor weinig gekocht uh, hey. <laughs> in het <de> pakhuis? <laughs> Jongens, we hebben hier nog een lichtbakker. Is nou er ja, niks met, er voor nou kreegbaar? Ja, met zulke buikers, dan is het stof er zo afge. <laughs> <laughs> dat wou ik net zeggen. Ja, hij is als nieuw, hij is <clears> het <throat> één keer gebruikt, toch? <laughs> Marktplaats. Oh, oh, oh, hè, jeetje. Nou, dat, dat, dat, ik, ik krijg hier gelijk uh, mailtjes binnen. Ik krijg hier van Meloes. Uh, Marloes, uh, duimpje omhoog. Uh, jongens, helemaal leuk eventjes. Uh, ik ben weer helemaal wakker uh, met mijn vriendinnen. Nou ja, leuk dat je erbij bent, uh, Marloes. En uh, Jonas, uh, leuk. leuk. <lacht> <lacht> Wat? Ja, die stond helemaal te stuiteren op de dekenmeister. Uh, ja? ja, nee, maar die, die vindt het een leuk plaatje. En ik zie hier ook oh, een uh, wel berichtje van. binnenkomen van een café. We zullen geen namen noemen. En uh, die hebben hem ook uh, luid aangezet uh, in de kroeg. En uh, ja... Er gingen, ja, er gingen een paar shotjes. Er moeten straks ook een shotje komen doen. Volgens mij loopt die hele kroeg helemaal vol nu. Ja. Dat, uh, Denken, hé, hey, waar is dat feestje? Hier, hier is dat, is dat feestje. feestje, dat wou ik zeggen. Hé, <laughs> hey, maar het is er tijd voor, Dennis. We gaan kijken naar de charts. Welke charts uh, zullen we vandaag eens uh, erbij pakken? Oeh, Dat is weer een moeilijke, hè? Ja. Ik denk een uh, funky crew van Jack in House ja. of een future house. Gou, laten we even kijken. Wat even ze hebben. Even, even kijken. Even, even kijken. snel dan. Even kijken. He. Kent, hè. weer een remix. Oké. Okay. Nou, zullen we gewoon oh even in de God. Future House doen? Ja, doe maar gewoon. Gewoon om omdat het kan. Ja, yep. pakken we erbij. De nummer 10: yep. Op hexagon CID. Oftewel, gewoon zit. Met I miss you. Ja, nieuwe hexagon. Ik heb het idee dat ik hem al zo lang ken. Deze plaat, Dennen. Ja. Ik vind het wel ontzettend lekker. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb beter van zit gehoord. Maar goed. Ja, het kan niet altijd een tien zijn, hè? Nee, nee, nee. Nou, maar een 9,5. Nou ja, hij staat ditmaal op nummer tien. En op negen vinden we. Oma Zotkan. En Lucas en Steve met Higher. Dit vind ik wel leuk hoor. Nou, lekker opzwepertje. Spinning Records in the House. En dan vraag ik me af Is het niet meer Lucas en Steve? Of is dit uh, toch weer een uh, trucje van Uma Toskan? Nou, ik denk dat de, de drop en de beat wat je net hoorde van Lucas en Steve is En, en de, dit stukje dan weer meer uh, Uma Toskan? Ja, echt een beetje die geluidjes en EDM-soundjes erin ik, ik vind het een mooie combinatie Ik zou zeggen, hier willen we meer van horen Ja op nummer 8 vinden we Float My Boat van Lazy J en Boekenvilla. Lekker nummer Big Big Dirty. Ja, je hebt het natuurlijk al iedereen hier gehoord. Wij zien het. Ja, begin van het jaar. Ja, waren gewoon uh, voordat hij in de charts uh, stond denk ik zo. Ja, voordat hij uit was. Oh, oh, oh, wat een boefje. Maar wel een lekker nummertje. Het is een klassiekertje, maar hij verveelt niet. Ja, van wie is het origineel ook alweer? Van Lazy J. Ja, van Lazy ja, J. Van J? Ja, ja. Boeken hebben ik, ik heb het idee namelijk dat uh, hier een ander sampletje in zit. Ah, Volgens mij is dit een plaat van een paar jaar geleden. Ja, ja ik weet het. Azilia Banks. Azilia Banks. toe aan toe. Maar die hebben het van Lazy J. Oké, okay, dus... Uh, het cirkeltje is weer rond. Dat wou ik net zeggen. Maar het is ook grappig, want... Ik draai hem in de club en heb je veel Engelsen binnen. Nou, die kennen allemaal dat 2-1-2. En dan draai je deze beukert. En iedereen gaat los. Ja, ik vind dit een waanzinnige plaat zo. En op nummer 7 op Darklight Recordings, Van Le Grand en Ida Cormette. Laten we er nog even over denken. In de Celebration Club Mix. Altijd goede herinneringen aan deze plaats. Dit is een klassieke onder de klassiekers. Ja, ja. En dan is het toch uh, lekker dat er nog weer een, een, een vernieuwde versie van komt. Uh, toch wel een beetje aandacht aan Zeker. En dan op nummer 6 vinden we EDX en Charlie Puth met How Long. EDX verveelt nooit. Nou moet je dat niet zeggen wat ik vond. De laatste IDX die net uit is eigenlijk. Jaded. Jaded. vond het nou niet zo bijzonder. Hij staat wel uh, in uh, de buschart op nummer 8. Ja. Maar hij, hij, hij raakt me nog niet. Misschien moet ik hem eventjes een paar keer horen dat ik denk van... Nou, goh. toen ik hem voor het eerst hier draaide, vond je hem best wel lekker. Moet ik zeggen. Ja, ja. Nou ja, het ligt misschien... Uh, wat. ligt wat, aan de bui. Yeah. Ik, ben, ik ben vandaag misschien meer van de beukbuien. Ja, je bent in de beukersbuitje. En door naar de nummer 5. If you really wanna. Van Kiyoshi en Kastek. Nou, weet je aan welke plaat mij dit doet denken? Nou... In Kali van uh, Damien Hendricks. Ja, die heb ik laatst nog gedraaid. Ja, met die me panfluitjes en zo erin. Ja, dat doet dit ook een beetje aan denken. Ja, ik vind, ik vind het niet echt een uh, Future House plaat, als ik eerlijk ben. Wel dan? Nee, meer een beetje Bass House-achtig. Ja, di dit dan sowieso, maar een beetje... Maar ja, die confe confession, van, uh, dat, confession, dat is van uh, Chami. Ja, oké. Okay. Ja, maar ik, ik vind hem niet de, in deze chart, hoor. De. Door naar nummer 4. Daar de. vinden we Mike Williams en Rehab met Lullaby. Die vind Kijk. ik wel lekker. Ja, dit vind ik meer de uh, future house, de uh, chart uh, zoals bedoeld is. Ja, yeah. Mike Williams, hè. Mr. Future House. En ja, we hadden het er net over. EDX en Jaded. We vinden hem op nummer 3 op Spin in Deep. Ja, het is een rustig oké okay plaatje, maar... Je twijfelt wel. Ik, ik... Je hebt een twijfelaartje. Het is een twijfelaartje, ja. Ik vind die... Uh... Charlie Poet uh, remix uh, beter. Ja. Je ja. kijkt uh, het stringetje met... wat hierin zit. Dat is oké. Okay. Dat is altijd wel oké. Okay. Stringetjes. Nee, uh, ja, muziekstringetje. De jongen, jongen, jongen, jongen. De, de... Het is weer zo bij van Dennis. Zo jammer weer. Zo jammer. Dan gaan we door naar de nummer 2. Daar vinden we Kiko Franco met Jet Like Music en Mijente. Alweer? Nee toch? Remix nummer 6041. Kom maar twee. Ja, deze, dit kennen we wel. Nou, verrast. En wat komt hier is... hoor? Dan ben ik toch wel benieuwd wat hier nummer 2 is van geworden. Waarom? Nee. Wat een rugplaat. Sorry. nummer 2. Nummer Waarom? Dan deze. Op nummer 1 vinden we Stef Campo en 6 met Make Me Feel. Op Hexagon, ja. Voor mij staat Hexagon gewoon.. Uh, ja, voor Future zelf. Maar wat mij nou opvalt, is dat de nieuwe Don Diablo er niet in staat. Welke? Van uh, You Can't Change Me? Ja. Ja, maar die is. Ja. Maar ja, die, die was al in 2017 uit e Eind vorig jaar uitgebracht, hè? Mm, die die ja. met Rotjes en zus? Ja. Jazeker. Nou, oké. Okay. Nou ja. Als ik zie hoe lang sommige nummers in de chart staan, zoals die Fedele krant, die is ook al een tijdje in relatie, Dan denk ik van, ja, had ik er meer eerder in verwacht. Maar ja, het kan natuurlijk ook geen complete chart worden hier. Nee, anders lijkt het net op spin in een beetje, een beetje Beatportland te betalen. Ja, nou ja, dat zou zomaar kunnen. Je weet niet. Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb eigenlijk uh, nog wel één... Paar jij, jij, jij vindt hem zelf ook uh, heel vet. Crazy! Ik denk, de, de, jij kwam er al mee, zonderling en de Lost Frequencies. Ik, ja. v, ik vind de original vind ik zo ontzettend vet. Ja, ik ook, maar ik vind zonderling sowieso echt. Ik, ik, top. Vind, ik vind de cliff met het shuffelen vind ik, ja, helemaal passé. Sorry. Ja, dat kennen we al. Uh, da, nou da, da, da, da dat kan, dat kan twee, gewoon niet meer. Dat is zo 2017. Daarom. Maar we draaien hem gewoon. Nee! Er is zo'n lekkere remix van uh, oh, gekomen. Ah, Mr. Belt and Weasel. Dat wou ik net zeggen. En we net een beetje groove hier. Ik zeg... Stel ook nooit teleur die twee, hè. Crazy. Give me these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. They can call me whatever they want. Call me crazy.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 Crazy.